Het is tien uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De 270 Zuid-Afrikaanse mijnwerkers die vastzitten na het oproer in een platina-mijn zijn aangeklaagd wegens moord. Bij de ongeregeldheden op 16 augustus kwamen 34 mijnwerkers om het leven. Tientallen raakten gewond. Op televisiebeelden is te zien dat de mijnwerkers onder vuur werden genomen door de politie. Dat zou zijn gebeurd omdat agenten werden aangevallen door gewapende mijnwerkers.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 Tijdens de avondspits werd de weg weer vrijgegeven... maar nu is één rijstrook richting Bergen op Zoom opnieuw afgesloten... en na middernacht gaat er ook een rijstrook in de richting van Breda weer dicht. Tot nu toe is PSV de enige Nederlandse club... die de groepsfase heeft bereikt van de Europa League. In Eindhoven won de ploeg van Dik Advocaat met 9-0 van Zeta. In Montenegro won PSV al met 5-0. Feyenoord en Heerenveen zijn niet door. Feyenoord verloor uit met 2-0 van Sparta-Praag... En Heerenveen thuis met 2-1 van het Noorse Molde-FK. De wedstrijden van AZ en Twente zijn nog aan de gang. Het weer Vanavond enkele stevige buien. Morgen zon, wolkenvelden en enkele buien. En het wordt middag 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie met vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Tussen Bokstel Noord en Vught staat 2 kilometer de werkzaamheden. Ze zijn bezig met een technisch onderzoek op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Eerder vandaag is er een ongeluk gebeurd. Tussen Beek en Zevenaar staat 3 kilometer. De rechterraagzoek is afgekruist. En er zijn ook werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Daarom aansluit tussen Leuze Zuid en Amersfoort over 3 kilometer. En werkzaamheden op de A58 vanuit Tilburg naar Breda.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 Goedenavond, ruim drie minuten over tien. We zijn begonnen aan het laatste uur van deze marathon-uitzending. Van Langs de Lijn op de donderdagavond met natuurlijk voetbal. Europa League, de kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Europa League. We beginnen bij AZ tegen Anzi Ragna. Wordt alweer ruim twee minuten gespeeld. Anzi dus op een 2-0 voorsprong gekomen in de extra tijd van de eerste helft. En de goal van Samuel Eto'o was een klasse goal. Want die wurmde zich door de defensie van AZ. Heen krijgt nu bij toeval de bal in het strafsobgebied van AZ. Maar raakt hem ook weer kwijt. Het is 2-0 voor Anzi. Wordt het met Boussouva nog erg nee. Want deze bal wordt gevangen door Esteban. AZ heeft vier doelpunten nodig. En dat lijkt een onmogelijke opgave. In het moeten ze nog beginnen aan de tweede helft van FC Twente tegen Boerzaspoor. Bas Tiggelen. Ja, ze druppelen nu weer het veld op. Het is 1-1 door die uh, tegengoal die Twente kreeg in de extra tijd van de eerste helft. Dat was een flinke tegenvaller. Seba staat er op zijn shirt. Hij heet Sebastian Pinto, de Chileen. Spits van Boerzaspoor. Hij maakte die goal nadat er bij de verdediging van Twente eigenlijk alles misging. Iedereen gleed maar blind naar een bal en gleed er langs. Uiteindelijk stond Pito totaal vrij. Komt Gutierrez? Komt Plett, Komt Verhoek? Het is de vraag. Voorlopig lijkt het erop dat McLaren nog niet wisselt. En Marcella Mesker kijkt bij de US Open naar de partij tussen Marty Fish en Nicolai Davidenko, Een vreemde wedstrijd, Marcella, als je kijkt naar het scoreverloop. Ja, dat kun je wel zeggen, want uh, we zijn hem gewoon begonnen aan de vijfde set. Set 3, 6-2 voor Marty Fish. Set 4, 6-1 voor Marty Fish. Nauwelijks tegenstand van Davideko. Hij maakte in de vierde set slechts 14 punten ten opzichte van 30 van Marty Fish. Dus um, ja, na die 2-0 achterstand in set uh, heeft Marty Fish de wedstrijd nu helemaal in handen. Maar de vraag is, liet Davideko set 3 en 4 een beetje lopen om wat energie extra op te doen? Of uh, wordt hij echt uh, overklas? We gaan het binnenkort uitvinden, want we zitten in de eerste game van de vijfde set en het duurt dus nog even voort. Tempo zit er meteen goed in met de Doobie Brothers Long Train Running. De eerste muziek in het laatste uur van langslijn Met. Daarin veel voetbal, tennis natuurlijk. Maar we gaan ook praten over atletiek. Want in Zurich was vanavond de crème de la crème van de atletiek te bewonderen... tijdens de voorlaatste Diamond League meeting. Leon Haan zit hier in de studio. Uh, je hebt de wedstrijden gevolgd, Leon. Uh, al, ja, als je kijkt naar de grote namen komen we meteen uit bij de sprinters. Bleek op de 100, Bolt op de 200 meter. Wie van die twee maakte de beste indruk? Uh, dat is lastig te zeggen, omdat in dit geval uh, ze beide allebei een andere afstand uh, liepen. Uh, Blake won de 100 meter in 1976. waar uh, was een prima was tijd. Ja, want de omstandigheden waren namelijk niet goed in Zurich. Het was koud, een graad of 14. Uh, de baan was nat, veel regen. Dus ja, 1976 is dan toch wel heel opmerkelijk. Maar Bolt won de 200 meter in 1966. Is natuurlijk ook een uitstekende tijd. En in die race stelde de Nederlander die Martina toch wel behoorlijk teleur. Want hij werd zesde 2062... Ja, hij is gewoon moe. Ja, is dus dat... het seizoen gewoon te lang voor hem? We, we hebben natuurlijk allemaal van hem genoten op die Olympische Spelen. Hè? Uh, niet alleen met zijn optreden op de baan, maar ook daarbuiten. En dan langs aan de Ja, gaat dat denk taas ik wel. Uit. Kijk, vorige week liep hij nationaal record. Liep hij 1985 in Lausanne. Nou, dat was echt, uh, echt super. Nou, een paar dagen later in, in, in Birmingham, afgelopen zondag, uh, liep hij ook niet goed. Ja, toen was eigenlijk al wel duidelijk dat het waarschijnlijk het seizoen te lang is. Ja, en nu was dat overduidelijk. Hij, hij verspeelde er bovendien het, uh, het klassement mee. Want je kunt in al die Diamond League wedstrijden kun je punten halen. Nou, hij heeft bijna alle races over 200 meter meegedaan. Daarom uh, ging hij aan de leiding, voorafgaand aan deze wedstrijd. Wat kon hij winnen eigenlijk? Want uh, in het verleden was het nog een klomp met goud of wat dan ook. Maar dat ja, was dan als je alles won, hè? Precies, precies. Nou ja, er was toen een klomp met goud omdat uh, toen sprake was van de Golden League. Nu is het de uh, Diamond League. Dat betekent dat je een diamantje kan winnen. ter uh, waarde van 10.000 dollar. Plus 40.000 dollar voor het eindklassement. Ja, dat verspeelde hij omdat hij zesde werd. En hij verspeelde het aan Ashmeet, de Jamaikaan. Die tweede werd achterbolt met 19,85. Dus het was uh, ja, een teleurstelling voor Martina. Nog even, hè? Want hoe verklaar je dat? Normaal gesproken zou je toch zeggen... van, kan zo'n Martina zo'n seizoen toch ook gewoon fatsoenlijk uitlopen? Uh, je weet van tevoren al hoe lang het seizoen gaat worden. Je weet waar je je op moet focussen. Ik kan me voorstellen, na een Olympische Spelen zakt het even in, maar toch. Ja... Ja, dat is een terechte vraag, maar het is wel ook moeilijk om dat te beoordelen. Want uh, ja, kijk, het heeft natuurlijk heel veel te maken met, met, je, met je voorbereiding... naar het grote kampioenschap, in dit geval naar de Olympische Spelen. Nou, Martina had daar een, een topprogramma, overigens net, uh, net als uh, Usain Bolt natuurlijk... want het deed zowel de 100 als de 200 als de estafette mee. Ja, en daarna is het toch een kwestie van... Uh, wat doe je nog tussen de wedstrijden door en in hoeverre uh, ja, ben je fysiek nog helemaal in orde? Dus het, voor mij is dat heel moeilijk te beoordelen, want ja, het zijn een paar wedstrijden kort na de spelen geweest die hij gedaan heeft en je hebt natuurlijk ook te maken met reizen, met slaap, eh, allemaal van dat soort uh, toch wel details die uiteindelijk de doorslag geven. Ja, en dat bepaalt of je dan nog in zo'n laatste wedstrijd goed presteert of niet. Hij was niet de enige Nederlander hè, trouwens op die 200 meter. Nee, nee, dat klopt. Patrick van Luik, die uh, startte vanuit baan 1. Hij had een, uh, ja, die matige baan eigenlijk toebedeeld gekregen, omdat hij op papier dan de minste uh, was ten van de anderen, want dat was een heel sterk veld. Uh, van Luik uh, liep 21.04, werd achtste. Ja, liep eigenlijk ook geen, geen goede race. Patrick van Luijken noem je trouwens. Dan denk ik meteen aan die estafetteploeg. De heren estafetteploeg die ook de finale haalde. Net als de dames bij de Olympische Spelen. Um, die 4 x die kwam daar ook nog in actie. Hè? In ja, maar, het was, ja, maar, maar in, in een totaal andere samenstelling dan laat zeggen, bij de Spelen. Um, het was in dit geval Gerald Feller als startloper. Giovanni Codrington, die we dan wel kennen van de Spelen. Want daarin werd Nederland de zesde. Uh, Wouter Brus was de derde loper. En Brian Mariano was de slotloper. Dus het was eigenlijk een half team. En dat klinkt een beetje oneerbiedig. Maar goed, zo is het. Het dan wel, in vergelijking tot de top 10 van, uh, van de Spelen in Londen. Nou, Nederland werd achtste met 39.77 en zat anderhalve seconde boven wat ze gepresteerd hebben in Londen. Dus dat zegt veel. Als je het hebt over die 4x100, dan denk je ook meteen aan Troy Douglas... want dat was eigenlijk de coach van die 4x100. Uh, die stopt ermee. Ja, want hij, uh, hij kan op Bermuda kan die, uh, kan die een, goede, een goede functie krijgen. Uh, daar ook als sprintcoach uh, actief uh, in, voor in de toekomst. Ja, kijk, hij is geboren op Bermuda en ja, hij volgt zijn roots. Dus ik vind het eigenlijk een hele logische, een logische keuze. Ja, maar is het jammer voor de Nederlandse ja, tuurlijk, atletiek? Want tuurlijk. ik kan me wel voorstellen als inspirator was van ja, ja, een absoluut, grote man. He? Absoluut, nee, Troy Douglas heeft heel veel uh, gebracht voor de Nederlandse atletiek. Natuurlijk in de eerste plaats door zijn eigen prestaties. Vervolgens de prestaties met de Estafette-ploeg. Ja, en daarna als, uh, als Estafette-coach... ...nou ja, goed, met als, met, met als uh, meest opmerkelijke resultaat... ...die zesde plaats bij de Spelen in Londen... ...en ook uh, de Europese titel natuurlijk... Uh, ...van de 400-meter-ploeg in Helsinki. Hm. Genoeg over de Nederlanders. Uh, nog even naar de buitenlanders. De grootste verrassing misschien wel daar in Zürich... Ja, de grootste verrassing was die op de 800 meter. Want David Rudisha verloor. En ja, het was pas zijn tweede nederlaag sinds 2009, sinds augustus 2009. En het was tegen dezelfde man waar hij vorig jaar ook aan het einde van het seizoen verloor. De Ethiopiër Mohamed Amman. En die versloeg hem. Eh, noteerde 1, 42 53 is echt een fabelachtige tijd. Een nieuw nationaal record. Dus de tijden waren nog, eh, nog, nog, nog prima, zeg maar. Onder die, goede, onder die moeilijke omstandigheden. Maar ja, Rudisha verliest dus wel. En dat was toch eigenlijk wel de, een grote sensatie in Zurich. Dat was Zurich, die Diamond League meeting. Leon Haan, dankjewel. Gaan we weer naar Bas tegen de. Bas, wordt het wat heet gebakken er daar? Zeker. Er zijn wat overtredingen. Er zijn gele kaarten geweest. kreeg er zo even een na een overtreding op Tadic. De vrij schop die daar gevolg van is wordt door Twente nu genomen. Door Tadic zelf. En dus drukte in de 54ste minuut in het strafstofgebied van Boersaspoor. De stand is 1-1. Twente heeft dus twee goals nodig om in ieder geval nog een vlegging af te dwingen. Er is dus nog wat werk aan de winkel. Twente is slordig geweest in het begin van de tweede helft. Maar krijgt dus nu wel een mogelijkheid. Dan komt die bal. Ja, het is veel te ver, veel te hard. Het is allemaal niks. En dat is dan uh, eigenlijk toch weer in het straatje van mijn zin hiervoor. Twente is wat stordig geweest in het begin van de tweede helft. Dat heeft zelfs twee behoorlijke schietkansen opgeleverd voor Boersaarspoor. Dat er nogal wat ja, lichtzinnig mee omging eigenlijk. Want het waren toch uh, mogelijkheden die vrij makkelijk over het doel van Michailov heen werden geblazen. De keeper wordt nu uitgevloten van Bursa Sport. Scott Carson, de Engelsman, die krijgt nu een beker bier naar zijn hoofd ook. Nou ja, als je Engelsman bent, ben je daar toch wel aan gewend? Zou je zeggen, want... Uh, dat doen ze daar in de pub ook. Maar nu steekt hij zijn hand op naar de scheidsrechter en zegt... heb je dat gezien? Ja, het hoort niet. Dat is vooropgesteld. Maar hij rekt tijd, want uh, daarom was het publiek boos. Aan de andere kant van het veld is tak, de man aan de bal. Die gaat lopen. Castaños moet mee terugverdedigen. Dat doet hij maar half. Daar komt tak, Dan komt ook Douglas uitstappen. Omdat Schilder de linksback in Geveldo overwegen te bekennen was. En als Sestak dan al een overtreding wil van Douglas... zegt de scheidsrechter, niet waar, gewoon een doeltrap. Sterker nog een overtreding van Sestak. Dat kan me toch ook niet voorstellen. Maar gezien de positie waar Michailov nu de bal neerlegt. Moet dat toch het geval zijn geweest. Want Twente krijgt de vrije schop Na de overtreding van de Slovaakse international Stanislav Sestak. Trap van de keeper. Gaat naar de linkerkant. Kan niet worden binnengehouden door Ver. Het zoveelste moment van slordigheid. Want waar Twente eigenlijk in de eerste helft. Dat we zeggen 40 minuten de bovenliggende partij was. De wedstrijd onder controle had. Niet of nauwelijks in de problemen kwam zelf. Drie, vier, vijf behoorlijke kansen kreeg. Een goal maakte. Is er eigenlijk sinds die rare gelijkmaker... en dat slordige moment achterin in de slotminuut van de eerste helft... met Twente blijkbaar zoveel vertrouwen weggeëpt, dat de ploeg nu aan het knoeien is. Weer bijna laat nu Rosales onder druk... van een van de aanvallers van Boerserspoor zich de kaas van het brood eten. Hij is wel doorgelopen, Rosales. Nu als Twente de bal houdt, kan de aanval via hem worden voortgezet. Jansen krijgt dan de bal, speelt weer terug begon goed aan de wedstrijd Willem Jansen. Maar speelt eigenlijk de laatste 10 minuten alleen maar ballen terug en breed waar het vooruit kan. Op het middenveld verspeelt Brahma de bal. Daar is verder als de kippen bij om dat probleem weer op te lossen. En dan kan Schilder de bal naar voren spelen. Kastanjos in 1-2 Schilder loopt door. Dat is goed. Maar dan moet de bal komen naar een van de spitsen. Valt hij eigenlijk net tussen Bulekin en Tadic in. En neemt boerslagspoor weer over. De Turken zijn in de eerste 11-12 minuten van deze tweede helft nog niet in de problemen geweest. Maar dan ook echt totaal nog niet. Velerson combinatie... Voorin met Batalla. En dan kan de bal aan de linkerkant terechtkomen. Federson is dus opnieuw aanspeelbaar. En heeft Boersenspoor eigenlijk geen moeite om de bal nu op de Twentse helft te houden. Eventjes zit Woutje Brahma ertussen. Maar die uh, met een sliding pikt de bal wel van zijn tegenstander af. Maar speelt hem daarmee meteen zover naar voren dat hij hem weer kwijt is ook. Twente zal wat anders moeten verzinnen. Twente zal zichzelf weer uh, moeten herpakken. Want voorlopig lijkt het al een kwartier in de tweede helft eigenlijk nergens meer op bij de Tukkers. 1-1. Kan AZ er nog een wedstrijd van maken in die tweede helft tegen Anzi Ragna? Ik ben bang van niets. Poussoufa, balbezit voor Anzi. 2-0 voorsprong voor de ploeg van Guus Hiddink. 61 minuten ruim gespeeld. En Traoré is aan de bal links op het middenveld bij AZ. Gaat er ook langs bij Rijne die dan terugkomt en overtreding maakt en zo een vrije trap schenkt. Aan de ploeg van uh, Guus Hiddink. En zo tikt de tijd weg in het voordeel van Anzi. AZ heeft vier doelpunten nodig. Die zal het echt niet meer gaan uh, maken. Er zijn nog wel wat ballen in het strafschopgebied van Anzi terechtgekomen. Door toedoen natuurlijk van AZ. Maar bijvoorbeeld Valkenburg laat de bal dan te ver wegspringen. We hebben in de eerste helft aan het einde ervan ook nog ergens een kopbal gezien. Van Valkenburg. schampte de bal waar El door dat eerder deed. En dat soort kansjes... Ja, daar had AZ toch wat zuiniger mee moeten omgaan. Aan het einde van de rit zal je moeten concluderen dat het verschil toch behoorlijk is tussen Anzi en AZ. Vrije trap Boussoufa, daarop was het wachten. Weggehaald door Ellen. maar aan de andere kant van het veld nog net binnengehouden, denk ik. Nee, Mechty, Cancela González besluit om die bal over de zijlijn te laten lopen. Gaat er gooien voor Anzi. Er wordt gevraagd door verschillende spelers, maar er wordt niet gegooid. En dan duurt het te lang. Wordt de bal ook nog eens een keer afgegeven aan Camille Agalarov, de rechterverdediger. Die naar voren moet komen. En dan is het trouw in balbezit. Helemaal in de hoek van het veld. Aan de rechterkant van het veld. Er is daar geen doorkomen aan. Ook niet voor Mechti Carcella González. De man van de paas op 1-0. Dat prachtige doelpunt in de extra tijd van de eerste helft. Uitstekend moment toen om te scoren voor Anzi. Net als dat doelpunt van Boussoufa. Dat er na een kwartiertje spelen inging. Ja, toen was eigenlijk de hoop bij AZ. Al flink geslonken op. Een goed resultaat denk ik de hoop daarop. Als AZ met viergever een paar meter buiten zijn eigen strafschopgebied terug naar Esteban. AZ heeft wel gewisseld, heeft Elter door, tegen wat halve kansen en een goede kopmogelijkheid vervangen door Boymans. Is te hopen dat hij wat kan laten zien. Want hij twitterde van de week een foto dat de lokale kermis in Alkmaar werkelijk in zijn achtertuin plaatsvindt. Dus als hij een oog heeft dichtgedaan zou dat pure winst zijn voor AZ. Hij krijgt nu de bal, verliest het duel in de buurt van het van Ansi. Joe Carlos neemt over, Eto'o inmiddels bij de middenlijn. Boussouva gaat lopen aan de rechterkant, de sliding is goed van Viergever. De punt van zijn eigen strafstopgebied, bal over de zijlijn. En zo mag Ansi maar weer eens gaan gooien. Ansi, dat Zirkov. Ex-Chelsea, ex-Champions League finale. Dat Zirkov in de ploeg heeft gebracht op de linksbackpositie dus is Dus gedegradeerd deze EK-ganger Zierkov tot de derde keus. Er kwam slecht terug van het Europese kampioenschap. En uh, mag in ieder geval nu laten zien wat hij waard is. Dat mag AZ ook nog in de komende 26 minuten, ruim. Maar het zal niet voldoende zijn, vermoedelijk, om ANSI uit te schakelen. Die ploeg zal de play-offs ingaan van de Europa League. Want het leidt met 2-0 in Alkmaar. Kali, Ray, Jespen verdwijnt, Bas Stigler. Gejuich, in Enschede, en dat betekent dat Twente op een in voorsprong is gekomen. De linksback is er voor nodig. Schilder die een uh, prima aanval, dat moet gezegd afrond. Die eigenlijk wordt opgezet door hemzelf in combinatie met Tadic. Dan krijgt uh, Schilder de bal op een meter of twintig voor het doel terug. En ik hij, nou als er niemand in de buurt staat, dan ga ik maar eens een keer schieten. Dat kan niet goed, dat heeft hij al wel eens eerder laten zien, ook in de... Europese wedstrijden die Twente in de afgelopen weken speelde. En ook deze past precies. De keeper duikt wel naar de hoek, maar is te laat. En Schilder zet Twente op 2-1. En dat betekent met nog een half uurtje te gaan... dat Plotseling Twente weer een nieuwe hoop krijgt... die het toch echt even kwijt was. Castanjos komt hier de gelijk Daar de... ah, iets 3-1! Nee! En dan kan hij er alsnog in en dan gaat hij er alsnog in! En is het 3-1 via Gutierrez. Die koud in het veld staat. En zo krijgt Twente de krankzinnige avond die het dan wil... Maar dat het een kwartier in de tweede helft werkelijk tot niets in staat is. Wordt het in een tijdsbestek van anderhalve minuut 2-1 via Schilder en 3-1 via Gutierrez. Die in het veld gekomen is voor Willem Jansen. In het dubbele wissel die McLaren een paar minuten geleden uitvoerde. Ook Boeniki naar de kant gegaan en Verhoek in het elftal gekomen. Ja, kan je zeggen, dat doe je uitstekend als coach. Want het levert het gewenste resultaat op. Twente werkelijk een kwartier van de wereld geweest. Maar plotseling weer helemaal terug. 3-1, dezelfde stand die er een week geleden was in Turkije. In Boerza staat nu in Enschede opnieuw op het bord. Na 62 minuten, Twente 3, Boerza Spoor 1. Ver en Pinto voor rust. En dus na rust. Schilder en Gutierrez. Maar daar was u live bij. En dat betekent dat Twente, terwijl McLaren nu wel aan de kant het gebaar maakt. Rustig nu temporiseren. Dat Twente het gevoel heeft dat het nu meteen op jacht wil naar meer. En ver heeft de bal weer veroverd. nu. Van de tegenstander in de middencirkel. Krijgt een duw. Want nu hebben de Turken plotseling geen idee meer waar ze het zoeken moeten. Die duw krijgt hij van Sakiran, Ran. Een van de twee centrale middenvelders van Boersaspoor Dat achteruit loopt. Twente wil wel weer Hij krijgt het bal dus via of de aanvoerder. Het publiek leeft erop, want wat we eerlijk zijn, het is in wens zelden stil. Maar het eerste kwartier rust was het bepaald niet lawaaiig. Twente komt weer, Gutierrez, die er dus als de kippen bij was zo even. Om die bal, die door Thadis al bijna in het doel werd getikt over de keeper heen. Met een stiftje van dichtbij met een ongelofelijke ramp in het doel te werken. Nog langs een verdediger die daar in de weg stond, maar blijkbaar niet genoeg. Twente heeft opnieuw de bal. Via Brama aan de rechterkant van het veld. Tot Twente opbouwen, Rosales. Rosales, Wisscherhoff. En dan weer terug naar Rosales die wegloopt bij een tegenstander aan de rechterkant van het veld. En dan gaat de bal weer terug naar Wisscherhoff. Boerserspoort trekt zich nu met acht mensen terug op de eigen helft. Twente heeft daar nu vier mensen staan. En schuift nu eigenlijk ook met de rest van het elftal onder wie schildert de man had de bal op. Richting de helft van de tegenstander. is aangespeeld. schittert de bal binnendoor. Daar is Gutierrez weer vrij voor de keeper. Maar die wil nog een beweging maken naar de buitenkant. Omdat hij voelt dat de weg naar de keeper weliswaar kort is, maar moeilijk. En dan komt hij aan de linkerkant van het veld uit en zoekt hij een combinatie met Castagnos. Die dus spits geworden is na dat vertrek van Boulikin. Nu weer even aan de linkerkant uitkomt en goed werk verricht. Want Twente weer in de vooruitzet maar een overtreding heeft gemaakt vindt de Italiaanse scheidsrechter Boerserspoor kan even ademhalen en neemt de tijd voor deze vrije schop. Na 64 minuten ziet de wereld er in ieder geval in Enschede even heel anders uit. 3-1. U snapt dat we gaan niet het volle pond betalen aan Carly Ray Jepsen. Het plaatje van zojuist, want dat hebben we weggedraaid. Call me, maybe was dat. Gaan we weer naar die andere wedstrijd? AZ tegen Anzi. Nou ja, ze weten maar hoe het moet nu. Ja, het zijn jaloersmakende geluiden van de tribunes in Enschede. AZ met Boymans en dat had hem kunnen zijn. 2-0 voor Anzi. 69e minuut. Voorzet komt van om van links. En dan duikt Boymans op voor de goal van Vladimir Kabulov krijgt hij denk ik zijn grote teen nog wel tegenaan. Als hij tenminste geen buitenspel staat. Ik zie op de monitor in mijn rechteroog dat hij dat wel staat. Het doelpunt was waarschijnlijk afgekeurd voor buitenspel. Maar het geeft in ieder geval het publiek in Alkmaar zoiets van... nou ja, we kunnen nog wel wat ook tegen deze rijke tegenstander. Vanwege een blessure op het middenveld bij Anzi ligt de wedstrijd overigens stil. Dat geeft mij nog even de gelegenheid te vertellen dat AZ eigenlijk wel een strafschop had mogen krijgen, denk ik. Op een paasje in de as van het veld, korte bal rechtdoor richting de ingevallen Boymans. Kwam dus voor Elte door, was Boymans de bal misschien een heel klein beetje kwijt. Maar de doelman nam hem volledig mee. Toen hij zijn doel verdedigd En ik denk dat die Noorse scheidsrechter de bal daar eigenlijk gewoon op de stip had moeten leggen. Maar goed, het is er waarschijnlijk niet de wedstrijd voor. Het is 2-0, 70ste minuut op het bord. 2-0 voor Anzi, wel te verstaan. De ploeg van Guzering aan de leiding. If this is true for them, what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 Now if I could, I would stay.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 See now, why would I try to? And I want to tell you. I had to cry, have to see Zo was dat met I Would Stay. Gaan we weer naar New York, naar het All Stadium? Fish tegen Davidenko. Bijna afgelopen, Marcella. Ja, bijna wel. Marty Fish in de lead in de vijfde set met uh, 4-1. Uh, Davidenko die uh, bij een 4-0 achterstand uh, voor het eerst dan uh, weer eens een service game wist binnen te halen. Maar ja, hij loopt erbij alsof zijn laatste oortje versnoept is. Ik denk echt dat de tank leeg is. Hij is 31 jaar. Hij heeft niet meer die vastheid. Niet meer dat voetenwerk. Hij is toch een pas langzamer dan uh, dat hij had in zijn beste dagen. Want hij stond natuurlijk ooit uh, op de derde positie van de ranglijst. Maar. Dat is lang geleden, De laatste twee jaar. Toch veel blessures en uh, langzaam afgegleden op de ranglijst. Staat nu nog net in die top 50, maar uh, dit is uh, dan toch niet best. Twee sets houdt hij het vol. De eerste twee sets won hij. Maar dan de droevencijfers 6-2, 6-1 en 4-1 voor Marty Fish. Dus het is uh, nog maar een paar games uh, verwijderd, uh, de kleedkamer voor David Denko. Want uh, Fish is er bijna. Hij leidt dus in die vijfde set met 4-1. Boerserspoor Spoor Twente week geleden 3-1 Twente. Boerserspoor op dit moment 3-1. Bas, moeten we ons klaarmaken voor de verlenging of hangt die vierde nog in de lucht? Nee, Twente wilde nog wel één. Ik heb het gevoel dat Twente de naar op jacht gaat. 20 minuten nog. Twente is ook in deze fase veel beter dan de tegenstander. Zo even al dichtbij de vierde. Castanjos stak zijn been uit naar een harde, hele harde voorzet vanaf de rechterkant van Rosales die was doorgelopen, maar kwam millimeters te kort om de bal in het doel te glijden. Dat had allemaal kunnen zijn. Verschrikkelijk mooi steekballetje ging eraan vooraf overigens van Gutierrez. Die aan de bal voor de zoveelste keer laat zien dat hij echt goed kan voetballen. Zonder bal. En dan heb je het over wat doe je als je moet verdedigen met je elftal. Vind ik veel te veel risico neemt. En elke keer nog wat laconiek oogt. En daar echt nog een heleboel moet bij leren. Maar aan de bal wordt het een geweldige speler. Deze Chileen die nu achter zijn tegenstander Diaya aan moet, die wordt overgenomen door Douglas. De bal gaat er wel naartoe, dan komt Douglas als eerste bij die bal. Werkt wel weg, maar de bal valt voor de voeten van Sestak En zo kan Boersaspoor eigenlijk voor het eerst na een minuut of nou 10, 12. weer eens een keer op de helft van Twente komen met een paar mensen. Want de ploeg is echt een fase met dus twee tegengoals tot gevolg van het kastje naar de muur gespeeld door Twente. Goals binnen een minuut van Schilder en Gutierrez. En nu dus toch weer even Boersaspoor. Aan de linkerkant van het veld schoort er balverlies. Omdat uh, Venus de bal niet kan binnenhouden. Dan wil Twente snel gooien. Dat doet het ook. En dan moet eigenlijk uh, Castanjos achter die bal aan. Dat doet hij wel. Maar hij gebruikt daarbij. Het is Rosales trouwens. Gebruikt daarbij de hand. Niet zozeer om de bal mee te nemen. Om zijn tegenstander een duwtje te geven. Die tegenstander gaat. Want zo werkt dat al eenmaal. Uh, makkelijk liggen. Dat is uh, Erdogan, de aanvoerder. En zo krijgt uh, Boerserspor een vrije schop te nemen. En uh, heeft de ploeg weer de bal. Maar blijft Twente nu wel brutaal. Nou ja, brutaal. Thuis. 3 in voor. Met vijf, zes mensen op de helft van de Turken staan. Die het proberen via de rechterkant van het veld. Chrétien, de Franse Marokkaan dus. Die verstuurt de paas naar de rechterkant van het veld. Dan komt Pinto de maker van de goal. Uitwaaieren naar de rechterkant. Die komt er weer de kornervlag uit. Geeft daar onder druk van Douglas nog een hele aardige voorzet. Ook dan zou Venes kunnen gaan schieten. Dat doet hij met heel veel gevoel. <laughs> en die curve de bal, ik denk hooguit een halve meter naast. Want Michailov staat er wel met zijn handen omhoog van dit komt allemaal wel goed, maar dit komt bijna niet goed. Want die bal vanaf een meter of 18 geschoten. Draait zo stevig bij dat hij bijna nog bij de tweede paal in de verre hoek ploft. Dan zou Michailov een modderfiguur hebben geslagen. Maar het loopt dus allemaal net goed af. Het is wel na, laten we zeggen, een kwartier. Voor het eerst weer eens een mogelijkheid voor de Turken. Terwijl Brahma nu een bal naar de rechterkant speelt. Want Twente is alweer in de aanval. Rosales. Castaños wil, maar wordt overgeslagen. Zal wel gevraagd hebben. En dan gaat de bal via Wisselhof naar Douglas. En Douglas die de bal eh, nu wel weer onder druk. Ook van Turkse aanvallers die druk durven te zetten. Weer moet breed spelen naar Wisselhof. De aanvoerder weer terug naar de keeper. Boerserspor was het even kwijt. Maar heeft zich herpakt. En doet dat met nog 17 minuten op de klok. En zo wordt die status quo, na de 3-1 van vorige week, nu dus de 3-1 hier, misschien toch wel een interessante. En zou het misschien toch wel een lange avond kunnen worden, wie weet. Bij AZ Anzi staat het 0-2 klein kwartiertje nog te spelen af en Ja, gekke fase in de wedstrijd, terwijl AZ een vrije trap krijgt meter buiten het strafschopgebied van Anzi. en ik denk dat Maher een tikje krijgt van Eto'o dat dat de aanleiding is voor de Moon uit Noorwegen om de bal aan AZ te geven. Inmiddels deze vrije trap. Ik zeg een gekke fase omdat er eigenlijk wel wat mogelijkheden zijn geweest voor AZ om toch echt in ieder geval de eretreffer te maken met Valkenburg op een voorzet van ingevallen een Voetmon vanaf de linkerkant, alleen de doelman staat nog op de lijn, die bal komt 5, 6 meter voor het doel, zo in de voeten van Valkenburg. Die een beetje slapjes speelt. Slapjes acteert eigenlijk vandaag. En ik vind dat hij daar wel vaker last van heeft. Het mag allemaal wel wat feller en wat overtuigender. Dan nou rolt hij de bal. Dan nou tikt hij hem heel zacht aan. En dan kan die keeper die bal zo pakken. Dat had echt de treffer moeten zijn. Marcellus de bal terug zien schieten richting Kuipers daar in dat ISS. Dat was ook een beste kans bij de tweede paal. Waar hij zette weinig mee deed. Bernard Kutmosson vrije trap. Bal ingedraaid. En dan duikt Rijnen nog op bij de verre paal. En is dit weer zo'n moment dat je denkt. Ja, zet je voeten er een keer goed tegenaan, Dan had hij er echt wel een keertje ingekund. Het is een gekke wedstrijd, want AZ verdient misschien geen overwinning. Maar als je deze wedstrijd in samenvatting zou terugzien... en je zou de momenten van AZ op een rij zetten... Dan is het een wonder dat die bal er aan het einde van de rit niet één keer is uh, ingegaan. Want daar lijkt het uh, op uit te draaien. 11,5 minuut voor tijd. Kieperstraf, Vladimir Gabulov. En uh, had ook nog een keer een strafschap tegen moeten krijgen. Dus toen Boijmans gevloerd werd. Maar had nog een keer een redding in huis. Ook op een goede actie van Boijmans. Terwijl Traor weg is aan de andere kant. en. Uh, St. band passeert Traoré. Nu wel op slag van rust was het 1-0 In het begin van de wedstrijd na een kwartier al Boussoufa 3-0 in het voordeel van Amzi. En zo gaat het als een nacht daar zuid voor aanzet dat een treffer verdient. Zichzelf de mogelijkheden creëert. Traoré snapt de bal af, doet dat bij 4 geven. Komt hem op de rand van Strafsoepgebied nog een keer tegen. Schuift hem in de verre hoek. En zo is het 3-0 voor Amzi. AZ op jacht na die vierde goal tegen Bursa Spor, Bas 3-1 is het, kwartier nog te spelen. Twente heeft de regie over de wedstrijd weer terug. Maar dat het 5-6 minuten eigenlijk vooral achteruit liep. En nu weer naar voren kan. En ingooi krijgt halverwege de Turkse helft. Daar wordt de bal gegooid naar de rechterkant van het veld. Komt voor de voeten van Verhoek. De invallen die we eigenlijk nog nauwelijks hebben gezien. Uiteindelijk zou er dan via Rosales een voorzet moeten komen. Maar ja, dan moet je de bal controleren. Dat lukt niet. En zo loopt de aanval van Twente eigenlijk heel makkelijk dood. Er komt er een ingooi voor Boerserspoor aan de linkerkant van het veld. De man die dat gaat doen is de invaller, Hakam Aslantas. Maar wordt er gewisseld? Nee, waarom duurt het al zo lang? Oh, omdat die tijd aan het rekken is. Nou ja, dan moet hij nog langer hier blijven ook. Want dan komt de verlenging steeds dichterbij. Ingooi is slecht trouwens. Trenten neemt over. We zouden van afstand geschoten kunnen worden. Castanjos, combinatie met weinig ruimte. Krijgt de bal van Tadic terug. Maar helemaal aan de zijkant. Komt aan de linkerkant uit. En moet dan met de cornervlag en de tegenstander in de buurt. Maar zien wat hij er nog mee kan. Terugspelen naar Schilder. Dat ziet er goed uit. McLaren gebaard. Schilder, voorzet. Bal komt ook voor. Wordt weggekopt. Komt dan voor de voeten van. Uh, wie is dat? Rosales. Die schiet op de handen van de keeper. Goede redding van Carson. Hij krijgt alle tijd Rosales om te schieten. En als de bal via de keeper naar de zijkant stuit, krijgt hij zelfs ook nog alle tijd om hem daar weer op te pikken en een voorzet te geven. Maar verslikt zich dan in de bal. Speelt er even een heel beetje voor zich uit in de hoop dat zijn tegenstander erin tuins. Nou, dat zal best, maar hij zelf ook, want toen bleek de achterlijmplotsing wel heel dichtbij. Gaat de bal eroverheen en komt er gewoon een doeltrap. Het Zet er wel momenten hoor, voor Twente, zoals uh, die knal. En de tijd met name die Rosales krijgt om... Ja, aan te leggen en een beter doel eigenlijk te zoeken dan dat wat hij vindt. Namelijk de vuisten van de keeper. Goed, 3-1 blijft het. 13 minuten nog te gaan. Michailov heeft de bal. Zes mensen van eh, Boerzaagspoort dwingen Twente in ieder geval secuur te zijn in de opbouw. Want die staan op de Twentse helft. Ver kiest eigen voor zijn geld en speelt de bal dan maar weer terug op zijn keeper. Als hij voelt dat er wel eh, in dit geval sagiran spelers van de tegenstander heel dichtbij komen. Aan de rechterkant van het veld doet eigenlijk de Rosales hetzelfde. Naar het Wiskehof. En dan Douglas. Als je dit lang volhoudt, zal er vroeg of laat een lange bal komen. En zonder Boulikin is dat eigenlijk onbegonnen werk. Twente moet blijven voetballen over de grond. Dat lukt nu. Tadic. Tadic, goede actie. Voor het doel komt Verhoek. Voor het doel is Castanjos. Bal wordt weggewerkt door de Turk Eigenlijk half komt bijna naar een rare karambol nog. Terug voor de voeten van een van de Twente spelers. Opnieuw Castanjos vanaf de rechterkant. Maar ook daar gaat de bal weer over de achterlijn en komt er het doeltrap. Dit was zo'n kans voor Twente waarbij je eigenlijk achteraf zegt... met een beetje meer geluk levert dat een schietkans op. Maar dat kleine beetje geluk was er niet. Omdat de bal uiteindelijk in een soort flippenkast verzeild raakt. En vier, vijf benen raakt. Maar uiteindelijk niet voor een van de Twente-voeten komt. De keeper Carson kortop mag weer een doeltrap gaan nemen. Die doet dat in de wetenschap dat zijn ploeg nog 12 minuten moet voetballen. Ja, net als Twente trouwens. En er altijd 3-1 voor Twente. Het heeft er voorlopig dus toch in ieder geval enige schijn van... dat deze wedstrijd langer gaat duren dan 90 minuten. Eerder vanavond liep Heerenveen in eigen huis tegen een uiterst pijnlijke nederlaag op. Molde FK was met 2-1 te sterk en plaatste zich voor de groepsfase van de Europa League. Vorige week had de kampioen van Noorwegen al met 2-0 gewonnen. Marco van Basten gaf toe dat zijn ploeg de slechtste wedstrijd van het seizoen speelde. Ja, het is wel een goede... Goeie... Concurrentie met de wedstrijd Nek thuis. Ja, Daar word je niet vrolijk van. Ik zie nu wel een glimlach, maar ik denk niet dat hij vrolijk was van deze wedstrijd. Nee, nee, zeker niet. Nee. Nou ja goed, kijk, ik, ik vind dit. We hebben in we hebben eerste uur hebben het nog redelijk uh, zeg maar in evenwicht weten te houden. Met uh, toch een redelijk goed voetbal en ploeg, dat uh, molde. Dus dat, dat uh, maakt me minder uh, droevig dan de wedstrijd tegen nek, waar we eigenlijk uh, vanaf het begin uh, niks hebben kunnen laten zien.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 Ja, ik vind het wel jammer, ja. Maar goed, ik heb het een aantal keren aangegeven. Maar uh, ze zijn wat dat betreft uh, niet in beweging te krijgen. Is het iets anders wat u hier van tevoren is voorgeschoteld? Ja, ze hebben tegen mij gezegd dat de helft van hetgene wat er binnenkomt... dat ze dat weer gaan herinvesteren. Nou, ze hebben geen, uh, geen, uh, geen euro uitgegeven. Dus ja, ik kan dan en laag springen. Maar als ze het niet doen, doen ze het niet. Nee. Simpel. Ja, maar als van tevoren iets aan mij wordt voorgeschoteld en het gebeurt niet... dan doen we dat bij mij thuis gewoon liegen eigenlijk. Ja, goed, zo ver wil ik niet gaan, maar het is in ieder geval het is wel teleurstellend. Hij is in elk geval geprikkeld, de trainer van Herenveen, Marco van Basten. Hij was in gesprek met Roelof de Vries van Omrop Friesland. In Alkmaar vallen de doelpunten als rijpe appelen, maar Ragnar, ze vallen aan de verkeerde kant. Hè? Carcela González, Mekki. Carcela González maakt er 4-0 van. 4 minuten of 2 geleden gedaan. Kleine 5 minuten nog tot aan het einde in het aanvalstadion van AZ. Terwijl we kijken naar de wissel van Samuel Eto'o. Hij gaat er vanaf. En... Lakhilov komt er voor hem bij. Toch wel een mooi applaus van het publiek van AZ voor Eto. Al als een soort blijk van waardering. Een soort UEFA-prijs uh, uh, die wordt uitgedeeld door de supporters uit uh, Noord-Holland. Maar 4-0 de slechte trap van Esteban. Die, kan, uh, die is laag. Die is uh, totaal zonder een tegenstander in de buurt laag getrapt. En uh, niet, op, uh, uh, niet uh, goed verwerkt op het middenveld bij AZ. Vervolgens uh, het schot van uh, de speler van Anzi... Gonzales of mechti Castilla gonzález En daar heeft dan de doelman van AZ geen antwoord op. 4-0. En dat zijn keiharde cijfers. Maar vind ik wel sterk spelen. Overigens 5 van hem het gerucht op dat er geïnformeerd zou zijn door Anzi. De ploeg van Hiddink. Dat komt dan uit de mond van mensen die wel wat te vertellen hebben. Kortom, misschien gaat dat nog wel spelen de komende uren. AZ staat achter met 4-0 en gaat eruit in Europa. Marcella Mesker heeft vanavond bij de US Open een opmerkelijke partij gezien tussen Mardi Fish en Davy Denko. Is die partij al afgelopen, Marcella? Ja, het is uh, nu klaar. Uh, Fish gewonnen. Nou, daar leek het al uh, de laatste drie sets naartoe te gaan. Hoewel hij dus de eerste twee sets van Nikolai Davidenko verloor. 4-6-6-7 toen 6-2-6-1-6-2. Geen hoogstaande wedstrijd. Maar goed, Fish doet het wel. Hij is de local hero, de thuisspeler. Hij kan altijd wel een paar rondjes winnen op de US Open. Hoorde ook te winnen en heeft dat uiteindelijk gedaan. Um, vannacht voor ons natuurlijk nog interessant. Kiki Bertens die in actie komt tegen de Russische qualifier Puchkova. Zal nog even duren, want ze heeft nog anderhalve mannenpartij voor zich. Dus dat is voor ons uh, diep in de nacht. En uh, inmiddels is het schema voor morgen uit. Want daarin speelt de laatste Nederlandse man, Igor Seisling, staat geprogrammeerd. En dat is voor ons dan weer heel gunstig als eerste partij morgen op de grandstand. Dus dat is onze tijd om vijf uur s middags op de grandstand. Dus dat is vast wel ergens te zien. Dus uh, Kiki Bertens vannacht, Seisling morgen en Mardi Fisch door naar de derde ronde. Zoals het er nu naar uitziet wordt het verlengen bij FC Twente tegen Boerzauspoor. Hoe lang nog Bas? Uh, zes minuten extra of uh, officiële tijd plus wat extra tijd. Zo laten we zeggen een minuut of tien. Terwijl Gutierrez voor de zoveelste keer risico neemt. Waar hij het niet moet doen, dat loopt goed af. Maar echt met meer geluk dan wijsheid. Hij mag zelfs nu die de bal van de Rosales terugkrijgt meteen doorlopen. Ook op de rechtervleugel. vleugel. Daar probeert hij de bal binnen te houden. Dat lukt niet, maar dat gebeurt pas dat de bal buiten gaat. Nadat hij door een Turksbeen laatst is geraakt. Twente mag kortom gaan ingooien. Ja, het zal dus wel eens een lange avond kunnen worden. In Enschede 3-1, terwijl Brama de bal aan de rechterkant van het veld. Het was heel lang 1-1 toen Steve McLaren ging wisselen. En uh, onder andere Gutierrez in het elftal bracht, werd het binnen een minuut 2-1 en 3-1. Hij mag je dus zeggen, hij wisselde prima, maar zal zich zo even toch achter zijn oren hebben gekrapt. Omdat hij Castaños liet staan en Buleki eruit haalde. En Castaños miste zo even een... ...opgelegde kopkans na voorzet van Tadic. Echt zo eentje uit de serie niet te missen. En je hebt ook het gevoel als Bulekin er had gestaan van dichtbij... ...had hij de bal lachend binnengeknikt. Maar Castanjos wilde koppen en schampte de bal eigenlijk maar half. En kopte voor langs. Dat was dé uitgelezen mogelijkheid geweest. Voor Twente om op 4-1 te komen. Zou het 3-2 worden is Twente natuurlijk gezien. Want dan is 4-2 ook niet meer genoeg. En zal Twente met 5-2 moeten winnen. Kortom, in deze fase komt Twente wel dat het graag 4-1 wil maken. Maar ook voelt dat een tegengoal min of meer... Sudden death betekent en dodelijk is. Balbezit voor de Turken. Centraal achterin. Twente zit wel wat druk. Via Verhoek, via Castanjo. doet het eigenlijk maar half. Gutierrez loopt nog een paar meter. En dan trapt Carson de keeper de bal naar voren op het hoofd van Douglas. Die kopt de bal achterwaarts terug naar Michailov. Dat oogst applaus. Douglas, dat geldt ook voor Ver trouwens. De twee uh, spelers van Twente die op de voorlopige lijst van het Nederlands Elftal staan. En dus morgen om 12 uur horen. Dat ze misschien wil zijn opgeroepen en toegetreden tot de definitieve selectie. Twente valt aan van de rechterkant van het veld. Daar is Verhoek aan de bal. Die wil de bal terugleggen op Gutierrez. Dat lukt niet. Er zit een Turks been tussen. Gutierrez komt wel bij de bal op het punt van het strafvolgebied, Maar krijgt hij, terwijl die stuitert. Niet Gutierrez, maar de bal. Niet onder controle. Toch nog een Trentse aanval in leven. Gutierrez opnieuw. Krijgt de bal met zijn rug naar het doel. Op 20 meter daar vandaan. Zoekt contact aan de zijlijn met Verhoek. Maar ziet uiteindelijk dat die bal, eh, omdat eigenlijk Verhoek niet rekende dat de bal zo richting op zou vallen. Niet meer terugkomen ook. Die gaat over de zijlijn. Een ingooi voor de Turken die zo even voor de tweede keer hebben gewisseld. De ene middenvelder voor de andere. Daar verandert kortom niet zoveel aan de speelwijze. Maar er was wat verse energie nodig. Bij de ploegen mogen, en als het een verlenging wordt... dan is dat natuurlijk nog wel interessant om te weten. Nog één keer wisselen. Zouden ze daar de behoefte aan hebben? 86 minuten op de klok. Vier minuten nog te gaan. Plus extra tijd. Twente-Boerstadstorpor 3-1. stevend het af op een verlenging. Een paar maanden geleden vierde Rotterdam feest toen Feyenoord zich plaatste voor de voorronde van de Champions League. Maar voordat het seizoen goed en wel is begonnen zit het Europese avontuur er alweer op. Niet alleen de Champions League werd misgelopen, ook de groepsfase van de Europa League is Feyenoord niet gegund. Sparta Praag won met 2-0 nadat het vorige week in Rotterdam een gelijkspel afdwong. Ronald van der Geer sprak met Ronald Koeman en vroeg de Feyenoordcoach waar het vanavond fout ging.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 Ja, dan zijn wij tekortgeschoten ten opzichte van de tegenstander. En dan de tweede goal, dat is een pure dekkingsfout en dan is het over? Ja, dan is het over. Met, met 1-0 was het al moeilijk, want dat uh, betekent dat je twee goals moet maken. En zoveel hebben we niet kunnen creëren, maar ja, je, ik, had, ik had hoop in, in de tweede helft. Want uh, ik vond hun minder op dat moment, wij kregen de overhand in de wedstrijd. Ja, Dan valt de penalty, dat gaf hun net het stukje extra lucht om de wedstrijd verder uit te spelen. En toen zijn we bijna op een bal op de paal niet meer, uh, niet meer gevaarlijk geweest. Je pakt eigenlijk een beetje het initiatief halverwege de eerste helft, hè, toen hun ergste storm voorbij was. Ja, klopt. En, uh, aan de ene kant uh, konden zij weinig creëren. Aan de andere kant vond ik ons veel fouten maken in, in, in, in aannames. En ik vond ook dat we te weinig via het middenveld voetbalden. Dat gingen we op een gegeven moment beter doen. En toen kregen we de overhand in de wedstrijd, maar... Ja, maar ik had liever de 0-0 langer gehad tot richting einde wedstrijd. Want dan denk ik dat er zeker wat mogelijk was geweest. Beide ogen tranen, uitschakeling, andere kant te vrij er weer af. Ja, dat is, uh, dat is dramatisch. Want uh, het is een belangrijke speler. En, uh, linkspoot, rechtspoot in het centrum. Voor je opbouw is dat een stuk makkelijker. Ja, en, en hij was fit, hij heeft dragen, dagen getraind en met zijn enkel geen enkel probleem. Ja, dan scheurt hij volgens mij een hamstring. Dus ja, dat, uh, dat is zowel voor Stefan zelf, maar ook voor ons is dat uh, toch wel een streep door de rekening. Eén het gevolg van het ander? Nee, dat geloof ik niet. Dat, dat, dat... Ik ben uh, geen medisch uh, wonder in dat opzicht. Maar ik geloof niet dat het, uh, het een met het ander te maken heeft. De wereld gaat door. Uh, je spits is aanstaande pellen. Morgen nog wat plooien glad strijken en dan is hij er. Wat gaat hij toevoegen aan jouw elftal? Nou, ik denk dat hij sowieso toevoegt dat we, dat we voorin een aanspeelpunt uh, gaan krijgen. Waardoor hij als elftal makkelijker gaat voetballen. En nou, uiteindelijk wordt hij ook behoord op, uh, op het rendement op de calls die hij maakt. Maar we zijn er blij mee. Wat waren jouw woorden net in de kleedkamer of heb je daar niet eens tijd voor gehad? Nee, nee, wel wat kort, uh, wat besproken met de, uh, met de technische staf. Maar we eten straks gezamenlijk in het hotel en uh, dat vind ik een beter moment om een licht te schijnen op, uh, op vanavond. Ja, tot slot het enige voordeel dat je hebt is, je kunt je nu weer op de competitie concentreren. Het is een schamele troost, maar dit is er. Ja, dat is wel zo, dat is de realiteit. Uh, we hebben daar mogen ruiken gedurende vier wedstrijden. Uiteindelijk in deze twee wedstrijden zijn we tekortgeschoten. Gaat Spraak, verdient verder. Dus we richten ons op de competitie. En uh, nou dat weten we, hoe mooi dat, dat ook kan zijn. Dus uh, teleurstelling verwerken op naar de zondag Vitesse. Ronald Koeman uitgeschakeld dus met Feyenoord. En het wordt de diep ingevreven daar uh, bij uh, AZ. Want uh, er wordt weer een score, nou? Ik moet me sterk vergissen als deze honderdste Europese wedstrijd van AZ... niet de grootste thuisnederlaag oplevert. 5-0 de stand geworden als we al dik over de drie minuten extra tijd heen zitten. En invallers Shamil Lakhilajov uh, maakt het doelpunt. Uh, staat uh, ja, scherp wordt het. Weggestuurd door Traoré. En uh, gaat het diepte in. Stiftballetje over Esteban heen. het is gewogen, te licht bevonden. En klaar in Europa. Hinnik gaat door met een 5-0-overwinning. Met zijn FC Amstel. En in Enschede kan het allemaal nog. Twente dus op 3-1 voorsprong voorlopig verlengen. Uh, maar er gebeurt wel van alles, uh, Bas. Bursa Spoor staat inmiddels uh, met 10 man. Omdat uh, de rechtsback uh, Michael Chrétien Bassen, de Frans-Marokkaanse. Verdediger dus zijn tweede gele kaart van de wedstrijd heeft gekregen. Tadic wilde er vandoor aan de linkerkant en uh, ja, die werd vastgepakt. Scheidsrechter de Italiaan Rizzoli. Ik heb hem al eerder een compliment gemaakt want hij doet eigenlijk niets fout. De scheidsrechter was ook resoluut en terecht. Zijn tweede gele kaart. De speler in kwestie was zo boos dat hij... Nog een bal uh, de andere kant optrapte. Maar dat hielp hem allemaal niet veel meer. Sterker nog, als hij drie gele kaarten had kunnen krijgen. En dat was ooit op een WK een scheidsrechter die dat ook nog wel de moeite waard vond. Trouwens, in 2002 dan had hij die ook nog gekregen. Maar tien man dus van Boersaspoor in de extra tijd tegen de elf van Twente. En 3-1 dicht bij Verlenging. Maar wie weet, met een man meer kan Twente dat nog uitbuiten. Maar nu moet Twente terug omdat Sestak een voorzet gaat geven. Die bal komt via schilder. Wel of niet in de handen van de keeper? Nee. En dat levert dan nog een hoekschop op voor Boersaspoor. Dat zou toch wel wat zijn dat de Turken met een man minder. nog de wedstrijd in de slotfase naar zich toe zouden trekken. In de laatste seconde van de eerste helft. scoorde Boersaspoor. Dat was de goal van Pinto. Toen ging de verdediger het van alles mis. Het is al gezegd eerder vanavond door mij. dat het Mocht er nou een goal van Boersaspoor vallen in de slotfase. is dat meteen klaar. Want dan zal Twente de 2 moeten maken. En Dat zien we toch niet meer gebeuren. Daar komt de hoekschop vanaf de rechterkant. Alle hens aan dek. Dus bal op het hoofd van een van de Turken. Er wordt nog een kop, maar die bal gaat een... Nou, een half meter over. En de man die kopt, ik denk dat dat uh, Erdogan is. Die slaat de handen voor het gezicht. Néens weer Pinto, de maker van de goal. Die slaat de handen voor het gezicht en denkt. Oei, daar was ik dichtbij. En daar had ik de avond een andere aanzien kunnen geven. Want uiteraard, Boersdagspoor voelt wel dat het in een uitwedstrijd. en met een man minder. natuurlijk niet de beste papieren heeft om van deze avond nog wat te maken, zou het op een Flenging uitdraaien. Twee minuten nog over van de extra tijd. Twente trekt nog een keer ten strijde met Gutierrez aan de bal. Veel beweging nu van middenvelders. Gutierrez draait naar binnen. Kan de bal kwijt bij de enige middenvelder die stilstaat. Dat is Brahma. Brama ver. Ver naar de linkerkant. Daar is Schilder. Zo gaat het spel van rechts naar links. Wil Schilder een veel te gehaaste voorzet geven die tegen het lichaam van Zestak aankomt. Dan kan Pinter worden aangespeeld die weliswaar de spits is. Maar op de eigen helft staat nog en bovendien helemaal alleen. Controleren en terugspelen is dus het enige wat hij kan. Dat doet hij overigens goed. En dan komt Federson aan de bal. Die was verlost als linksback. Maar is dat nu opnieuw naar de rode kaart van de rechtsback? Want de invaller die kwam als linksback is nu weer rechtsback. Zo staat het verdedigend bij Boersersporen. In ieder geval weer als het moet staan. En uh, gaat de bal terug naar de doelman. Een minuut nog te gaan. 3-1. Nog altijd de voorsprong voor Twente. Als er niet gescoord wordt in de komende 60 seconden, dan komt er in Enschede nog een half uur bij Douglas krijgt de bal van Schilder, maar de scheidsrechter fluit omdat Schilder een tik heeft gekregen van zes tak en een vrije schop. Balbezit voor Twente dus, met een laatste poging nog de wedstrijd in de reguliere speeltijd te beslissen en ten goede te keren. En in het voordeel van de tukkers. Slechte bal van Brahma in de richting wel van Ver, maar ver niet bereikt. Zestak krijgt de bal. Nog één keer loeren de Turk op een counter. pieter nog een keer naar voren gestuurd. Douglas zit ertussen. De bal gaat terug naar Michailov. Die nu geconcentreerd moet trappen. Dat nou ja wel doet omdat er een tegenstander in de buurt komt. Maar je kan ook zeggen het niet doet omdat hij de bal halverwege zijn eigen helft over de tribune jaagt. En daarmee Boerserserspoor nog een ingooi geeft. McLaren is nerveus langs de kant. Dat geldt uiteraard ook voor de trainer van de tegenpartij. Terwijl er nog tien seconden resteren van de extra tijd gaat Boerserserspoor gooien. Een blinde trap naar voren. Douglas de lucht in. Blijft eigenlijk staan, maar kopt wel onder druk van Pinto. De bal opnieuw over de zijlijn en dan opnieuw een ingoog. En dan zegt de scheidsrechter klaar. Tenminste voor nu. Ritoli fluit. 3-1 was het een week geleden. 3-1 is het nu. En dan weet iedereen hoe laat het is. Verlengen in Enschede. Verlengen dus daar in Enschede bij Bas. Een 2-0 nederlaag bij Sparta-Praag. Betekent het einde van het Europese avontuur van Feyenoord. Net hoorden we Ronald Koeman, de trainer. Nu Jordi Klaasje, die zoekt de schuld bij de eigen ploeg. Ik denk dat... Uh... Ja, we hebben heel weinig gecreëerd, hebben, denk ik, maar ook heel weinig weggeven. Ik vond dat we alleen in de eerste 20 minuten, denk ik, uh, wat minder waren als hun. Maar ik denk dat we daarna gewoon wel uh, het balbezit hadden en, uh, en eigenlijk de rust om te voetballen. Maar wat ik net als zij, we hebben weinig gecreëerd. Misschien één uh, ja. kans, denk ik. Uh, misschien max 2 van Dell dan de schot op de paal. Maar voor de rest kan ik me niet veel uh, dingen herinneren wat we hebben gecreëerd. En daar ligt het dan uiteindelijk aan, want zij komen er een paar keer uit en dan is het boom hangen. Ja, klopt. Uh, ja, uh, je komt 1-0 achter een penalty, eigenlijk. ik weet niet of het, uh, ja, het was in de geval maar of hij hem kan geven of niet, dat is, uh, ja, dat is zijn beslissingen natuurlijk. En, uh, ja, dan weet je dat je het heel moeilijk gaat krijgen en uh, ja, dan kom je uit een corner uh, volgens mij tien, tien minuten, vijftien minuten later, kom je eigenlijk met 2-0 achter. Ja. Ja, dan valt er ik bij de meester een, uh, ja, een steen op een hoofdbewijs verspreken en uh, ja, geeft denk ik iedereen het al op. Heb je verloren van uh, Kiev? Als je bent eruit uitgeschakeld door Kiev, je bent uitgeschakeld door Praag. Wat zegt dat nou? Ja, niet zoveel vind ik. Als je over Kiev wil beginnen, daar waren we over de wedstrijden gewoon een veel betere ploeg. En, uh, ja, vorige week eigenlijk thuis spoor je twee, 2 teleurstellend en weet je dat je hier moet winnen. Wat, uh, wat natuurlijk een moeilijke opgave is. Helaas uh, uh, helaas het niet gelukt. Ja, als je kansen benut, van die kreeg je vorige, vorige week natuurlijk ook nog wel wat meer. Dan had het leven er misschien allemaal wat rooskleuriger uit te zien. Maar dat is een repeterend verhaal, hè? dat komt steeds terug. Ja, klopt. Uh, vorige week uh, hebben we ook nog wel een aantal kansen gecreëerd. Uh, ja, maar uh, ja, ik denk dat we niet nu te veel naar achteren moeten kijken. Uh, zondag was we gewoon weer voor onze belangrijke wedstrijd. en uh, ja, We zullen het gewoon met z'n allen moeten gaan doen weer. Ja, is dat het voordeel? Dat, je, ja, dat is een heel frank voordeel eigenlijk. Maar dat je nu gewoon geen midweekse belasting hebt en in de competitie daar uiteindelijk voordeel van zou moeten hebben? Ja, ik weet niet uh, of je dat zo kan noemen. Ik speel liever uh, twee wedstrijden in een week met Europa natuurlijk. En ik denk iedereen wel, uh, aangezien de ontwikkeling natuurlijk voor, uh, voor spelers. En uh, ja, wat ik eerder heb aangegeven, ook gewoon uh, ja, het belonen natuurlijk van vorig seizoen. Hè. Je wordt vorig seizoen tweede geworden en uh, nu heb je niks. Ja, daar heb je een mooie feest aan overgehouden, maar verder niks hè? Lege handen, dat is frank. Ja, klopt. Ja, dat is misschien wel het meest zure gevoel. Ja, ik denk het wel. En uh, ja, Natuurlijk, eigenlijk, uh, als, je, als je het zo bekijkt, denk ik dat we niet minder waren dan allebei de tegenstanders die we hebben gehad in, uh, in het voorhoogde Europa League en, uh, en vandaag. Maar uh, ja, uiteindelijk gaat het om, uh, om het doelpunt en om het resultaat en uh, daarvan hebben we verloren. Jordi Klaas hier over de uitschakeling van Feyenoord in het Europese bekertournooi. Feyenoord er dus uit op een veel bewogen avond. Heeren Veen eruit. Uh, ...AZ eruit, FC Twente dat leeft nog... ...en PSV is in elk geval door dankzij de monsterzegen op Zeta. PSV won thuis met 9-0. In Enschede, daar wordt uh, verlengd. FC Twente het tegen Bursa -Spoor, eindigde in 3-1. Na het nieuws kunt u Bas er ongetwijfeld nog horen bij het Oog op Morgen. Dat programma wordt vanavond gepresenteerd door Chris Keijne. Ik wens u nog een heel prettige avond.